9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Het gaat zo meteen over de loonkloof in Nederland. Die is bij Unilever het grootst. De topman daar, Polman, die verdient bijna drie keer 100 zo, 300 keer zoveel als de gemiddelde werknemer bij Unilever. En ondernemers vinden dat het kabinet zich te veel richt op multinationals. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Ondernemers hebben een open brief aan premier Rutte gestuurd... omdat ze meer aandacht willen voor het midden- en kleinbedrijf. Ze vinden dat het kabinet zich te veel op multinationals richt... en klagen onder meer over de hoge OZB voor bedrijven... en de kosten bij ziekteverzuim. Ook willen de ondernemers dat innovatie fiscaal meer wordt gestimuleerd. De brief is ondertekend door bedrijven als de VDL Groep... Schoenfabriek van Bommel en Jan Doets America Tours. De ondernemers willen snel met het kabinet om de tafel. Het Amerikaanse congres heeft de begroting voor de komende maanden goedgekeurd... en daarmee een nieuwe shutdown afgewend. De begroting heeft een omvang van 1300 miljard dollar... en loopt tot eind september. Na het Huis van Afgevaardigden stemde ook de senator... met een ruime meerderheid mee in... Eind januari ging de Amerikaanse overheid nog op slot... door oneenigheid over de financiën. In de begroting is 1,6 miljard dollar gereserveerd... om te beginnen met de bouw van een muur langs de Mexicaanse grens. En het Witte Huis wil daar uiteindelijk 25 miljard dollar aan uitgeven. Het verschil in salaris tussen de hoogste baas van een bedrijf... en de gemiddelde werknemers is nergens in Nederland zo groot als bij Unilever. Topman Polman verdient 292 keer zoveel als de gemiddelde werknemer... van het wasmiddelen- en voedingsconcern. En dat blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Op 2 staat Heineken en op 3 uitgeverij Relax, voorheen Reed Elsevier. De loonkloof is het kleinst bij ABN AMRO. Daar verdient de hoogste baas 9 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. De Amerikaanse Democratische Partij blijkt in augustus 2016... wel degelijk te zijn gehackt door Rusland. Dat meldt de nieuwswebsite The Daily Beast na onderzoek. De hacker deed zich voor als een Bulgaar die vanuit Frankrijk werkte... maar één keer vergat hij zijn IP-adres af te schermen... en hij liet daardoor een IP-adres achter dat te herleiden was... naar de straat in Moskou waar de Russische militaire inlichtingendienst zit. In Franeker is vannacht een snoepfabriek afgebrand. Niemand raakte gewond, wel is het pand van Royal Steensma verloren gegaan. Het bedrijf bestaat al 175 jaar en levert grondstoffen aan bakkerijen. Volgens de brandweer was het een zeer grote brand... waarbij veel rook vrijkwam. En doordat er veel suiker is verbrand, ruikt het in Franeker nu naar karamel. En Max Verstappen heeft in de aanloop naar de eerste Grand Prix van het seizoen goede tijden neergezet. In de eerste twee vrije trainingen op het circuit in Melbourne reed hij de derde en de tweede tijd. Lewis Hamilton was beide keren de snelste. Verstappen is tevreden. Morgen is de derde vrije training en de kwalificatie. En zondag is de Grand Prix van Australië. Het weer veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het westen wat motregen vallen en het wordt zo'n 9 graden. Ook in het weekend veel bewolking met af en toe zon... en vooral op zondag ook wat regen. Het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand De ochtendspit stelde op zich niet zo heel veel voor... maar werd wel geplaagd door wat ongelukken en pechgevallen. Zoals nu weer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Knoopend Empel. Er staat 4 kilometer file, er staat een kapotte auto stil. Na A4 van Den Haag naar Rotterdam voor Knoopend Benelux... 7 Vide begint voor de keteltunnel. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. De A50 Arnhem richting Ossen is weer vrijgegeven... na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat was bij Ravenstein. Vide daar lost op. En op de N35 Almelo richting Zwolle. Daar ging het mis voor Zwolle-Zuid. Er staat nu 5 kilometer vide vanaf Heino... met drie kwartier vertraging. Opa Teun moest onverwachts naar het ziekenhuis...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 Zes minuten over negen is het. Ja, het loon van topmensen... dat is vaak onderwerp van gesprek. En dan is er ook veel verontwaardiging over het salaris van die CEO's of CFO's. Eh, want die verdienen dan veel meer dan de gemiddelde werknemer. Dat noemen we de loonkloof. Die kloof is onderzocht en het blijkt dat die in Nederland het grootste is bij Unilever. Dus de topman daar, Paul Polman, die verdient 292 keer meer dan de gemiddelde werknemer van het concern. Blijkt uit onderzoek van adviesorganisatie Focus Orange in opdracht van het Financieel Dagblad. En Camille Selker is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. 292 keer bij Unilever um, verdient uh, Polman dus ten opzichte van de gemiddelde werknemer. Um, ja, dat is erg veel. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, kijk, dat is, uh, dat is uh, het getalletje. Uh, de topman van Unilever verdient zelf uh, iets meer dan 10 miljoen euro per jaar. En uh, dat bedrag wordt afgezet tegen de gemiddelde beloning van uh, de werknemer van Unilever. En uh, die gemiddelde beloning van die Unilever-medewerker is redelijk, relatief laag. Hè? Dus dan moet je denken aan een internationaal concern... met lage salarissen, de gemiddelde theeplukker in India. Uh, dus uh, daardoor wordt dat getal zo ontzettend hoog. Mm. Wat zijn eigenlijk de andere namen in de top 5? Uh, nou, Unilever wordt gevolgd door Heineken. Die staan op 277 keer. En dan, uh, daarna komt Rellex uh, met 184, A182. Dus dat zijn allemaal forse bedragen. Daarna neemt het wel relatief snel af. En uh, onderaan uh, zie je uh, organisaties staan als ABN Ampo of een Fugel... ABN Amro met een, uh, een loonkloof van 9 van keer ja. het uh, salaris. Want ik, heb, ik begreep dat de topman bij ABN Amro. die verdient iets van 7 ton, 7, 8 ton zoiets. Klopt. Dan, maar dan klopt. zou de gemiddelde werknemer daar 80.000 euro verdienen. Klopt dat wel? Ja, dat klopt ook. Hè. Dus, dus dat is precies wat ik uh, zei. Je vergelijkt hier eigenlijk het salaris van de topman. met een gemiddeld salaris van binnen die organisatie. En een bankier verdient meer dan een tepelukker. Dus ja, daardoor liggen die verhoudingen natuurlijk uh, volstrekt anders. Ja. Kunnen jullie die cijfers gewoon, uh, kun je die gewoon inkijken? Uh, ja, dat was nog wel een beetje een puzzel. Uh, in de eerste plaats geeft de code voor goed ondernemersbestuur geeft aan dat dat getalletje gepubliceerd moet worden. Maar geeft niet aan hoe. Dus uh, organisaties hebben er enorm mee gepuzzeld hoe ze dat moeten doen. Wat ons opviel is dat die getallen wel echt goed uit de jaarverslagen te halen zijn. En wat wij hebben gedaan is eigenlijk een inconsistente methode toegepast... zodat ze allemaal vergelijkbaar zijn. Hmm. Um, er zijn een paar organisaties die zeggen van, nou, bereken het maar zelf. Dat is uh, Relex, die ik al eerder noemde. En bijvoorbeeld Shell geeft ook geen cijfer. Die zeggen, uh, wij geloven daar niet helemaal in. Wow. Wat hebben we er nou ja. aan aan dit lijstje eigenlijk, dat we dit nu weten? Ja, eigenlijk op dit moment nog niet zo heel erg veel. Het is het eerste jaar dat het moet. En uh, wat we zien is dat de organisaties allemaal een technische verklaring geven... van hoe ze het berekend hebben. Uh, waar de commissie op hoopt en waar wij zelf ook een klein beetje op hoopten, is dat organisaties gaan uitleggen. Ja, wat, is nou, wat vinden wij nou van dat ja. betal? Hoe is dat nou ontstaan? Waarom, waarom en, is, en, dat, dat, is die kloof zo groot? En waarom, en waarom is die zo groot? Hè? Begrijpen wij dat als commissarissen of als organisatie? En vinden wij dat gepast of baart ons dat zorgen? Omdat wij denken dat op het moment dat je daar een goede uitleg voor hebt, je ook een grotere maatschappelijke acceptatie krijgt van, van, uh, die, uh, van die topbeloning. Ja. Nou, dat ontbreekt. Ja? ja, nee, of echt oproer. Of zelfs, in sommige gevallen zelfs <lacht> oproer. Ja, dat klopt, dat, dat hebben we recent <lacht> nog gezien. Ja. <lacht> ja. Dus uh, ja... Ja. dus wij hopen ook dat organisaties eigenlijk het komende jaar... iets meer context bij dat cijfer gaan geven. Ja. En zelfs daar ook een mening over geven. Ja, nu zijn het kale cijfers. En uh, ja, moeten we speculeren over waarom dat dan kan. Want ja, die Polman die kan wel een uh, soort superman zijn. Dat weten we natuurlijk niet. Uh, dat, hij, dat hij dat bedrijf uh, in de vaart en volk heeft opgestuurd. Ja, dan is het wat makkelijker eruit te leggen dan, uh, dan dat hij het gewoon krijgt omdat hij het krijgt. Um, interessant Precies. lijstje, dat sowieso. Dank voor de uitleg bij die cijfers. Camille Selker is dat.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 I feel good 2010. Dat is alweer acht jaar geleden. Dus Golden Days. Het is nu 13 minuten over negen. De kritiek van Jan ja. Publiek. Edwin luisterde naar ons. En hij hoorde iets over een Nederlandse basketballer. Ja, hij heet dus Matt Harms. Is 2,21 meter. 2,21 meter. 21. Edwin die vraagt zich af of dat echt waar is. Maar hij denkt dat dat niet kan, 2,21 meter. 21. Ja, hij zegt dat is wel heel erg lang. Nou ja, voor een basketballer. Ja, nou ja, op zich is het ook voor een basketballer best lang. We hebben even gekeken. Het is dus wel echt waar. Seven feet and three inches staat er op de site van zijn team. Dat rekent op naar 2,20 meter twintig. Um, het is, uh, Hij is de langste van zijn team. Dat is wel weer. Dus het is ook uh, boven gemiddeld in die zin. Uh, gemiddeld zijn professionele NBA-spelers twee meter. Rick Smits, dat is een andere bekende Nederlandse basketballer... die was 2,24 meter 24. Indiana Pacers. En dan wil je natuurlijk ook nog weten... wie ja. de langste NBA-basketballer ooit was. Elisabeth, wie is eigenlijk de langste NBA-basketballer nou, ooit? Nou, dat vind ik nou zo leuk dat je dat vraagt. George Muresan uit Roemenië. Hij was 2,31 meter en Zo. We hebben het ook gehad over de EU. Die zeggen dat Rusland achter die aanslag op Skripal zat in Engeland. Otto stuurde daar een mailtje over... naar aanleiding van dit fragment. In Brussel, um, want daar waren ze weer uren aan het soebatten. En ze zijn het er daarna wel over eens geworden. Ja, uh, wat betekent soebatten eigenlijk? Ja. Daar gaat het mailtje over. Want Otto die schrijft. Soebatten betekent vleiend smeken. En dat is vast niet wat ze in Brussel doen. Maar we zijn er natuurlijk niet bij geweest. Nee, we weten het niet. Misschien werd er wel heel uh, gepassioneerd, vlijend, gesmeekt. gesmeekt. Ja. Maar uh, ja, dat Soebat dat betekent, dat weten eigenlijk heel weinig mensen. We hebben net even op de redactie ook een Soebat uh, en een uh, kleine peiling gehouden. En iedereen dacht: ja, dat betekent kibbelen en elkaar in de haren ja, zitten. Ja, ja. Maar dat is dus niet zo. De, ja, de definitie van vandalen is inderdaad uh, vlijend smeken. Ik stel me zo voor dan dat toch. Dat het, het kan natuurlijk wel. Dat, als jij nou even uh, Theresa meespeelt, dat doe ik even yes. Mark Rutte van. Uh, Honorable Lady, Shall I got a cup of tea for you? Ik vind wel dat je nog iets meer mag uh, vlijen dan. Ja. En meer smeken ook. Nee, maar ik denk inderdaad dat het niet zo is gegaan. nee. Dus we kunnen beter bakkerlijen doen. Of. Uh, Ruzie maken ja. of zoiets. Ja. ja. Oké, okay, we nou, hebben weer wat geleerd vanochtend. Dat is altijd mooi zo vlak voor het weekend. Hartelijk dank uh, daarvoor. Uh, dankzij Otto kregen we dit uh, dus door. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via nosradio NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn at Wijnand, is het al opgelost daar in Drenthe? Ja, in Drenthe wel, op de a 7 bij Emmen, daar rijdt het allemaal weer. Uh, daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk, maar alles is van de weg af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, daar ziet het er nog wat anders uit. Daar staat tussen Waardenburg en Knoopend Empel 6 kilometer file door een gestrande auto. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, daar viel ook een auto stil bij Knopend Benelux. 5 kilometer file vanaf Delft en op de A27 Breda richting Utrecht. Na een ongeluk bij Lexmond nog een half uur vertraging. If I were a rich man, a diddle dee, diddle diddle, digger digger, dee, diddle diddle, dum. Staring floundering down the hill, and we said. 55 jaar lang staat Marco Bakker op de bühne als operazanger. Nou, dat klinkt dus zo. Vanavond viert de 80-jarige bariton dit jubileum... met een concert in de Grote Kerk van zijn woonplaats Bevenwijk. Meneer Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. 55 jaar lang. Ja, ja al iets langer, maar officieel als professional 55 jaar. Hoe houdt u dat vol? Uh, nou, laat ik ervan uh, uitgaan dat het allereerst in de genen zit, kennelijk. Dat ik uh, me zo goed uh, voel en, en, en fit ben. Maar voor de rest, uh, ja, ik, ik, ik sport en uh, probeer een beetje gezond te leven... voor zover dat mogelijk is in ons vak, want het is een zeer onregelmatig leven. En uh, goede techniek, goede zangtechniek is erg belangrijk om te blijven zingen. En voor de rest is het geluk. Zingt u eigenlijk nog elke dag? Nee, niet elke dag, maar wel vaak. Ik, bijvoorbeeld, als ik naar een. Ik heb morgen bijvoorbeeld een Matthäus-passioen. Uh, uh, dan ga ik niet van tevoren s'morgens uh, inzingen. Dat doe ik dan in de auto als ik naar de repetitie uh, rijd. En uh, dat zal ook voor vanavond uh, het geval zijn. Hoewel ik word dan gehaald, dus dan moet ik inderdaad wel eventjes uh, thuis wat, uh, wat inzingen. Je ja. Ja, wilt daar de chauffeur niet mee lastigvallen? Ja, alsjeblieft. Nee, nee. Wat, wat, wat mij, ik weet niet of u zelf als opnames van uzelf terugluistert... ik noem maar van 25 jaar Bijna. geleden... maar hoort u dan nog verschil in uw stem? Ik bedoel, is, ja, is... ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Oh, okay. ik, heb, ik heb meer dan 90 platen en cd's gemaakt... en wat ik de laatste jaren gedaan heb... daar kan ik best wel redelijk trots op zijn. Uh, wat dat betreft zit er toch veel, veel positieve culturele bagage... ook in, in, in het in de interpretatie en, en in de stemvoering. En ja, maar ik vind het heel bijzonder. Ja, goed, u, u oefent het natuurlijk, of u traint het ook, uh, ook al jaren natuurlijk. Maar ik, mm -hmm. ik vind die stem zo prachtig helder nog, mooi, mooi vol. Ja, uh, ja. dat is gelukt. Dat is geluk. Ja. Techniek is erg belangrijk. Dat, dat zeg ik ook als ik zo nu en dan een masterclass geef. Pas op je techniek. Zorg dat je goed zingt. Zorg dat je goed uitgerust bent. Dat je je huiswerk doet. Dan voel je je vrijer op de bühne. En dan kun je andere dingen aan het acteren wat meer aandacht besteden. Maar voor de rest is het, ja, het, is, het is geluk. Dat het is ook, ook topsport ja. dus dat bijhouden. Ja, dat is het zeker. Ja, ja, ja. Nou. Ja, en, je... en, ja, ik sport ook veel natuurlijk. Ik uh, golf en ik, ik zwem en uh, ik wandel veel. Nou, we kennen u ook van de drie baritons met uh, ja. Henk Poort en Ernst Daniel Smit. Ja. Um, Die zijn er vanavond ook bij trouwens. Ja, dat lijkt me. Want even over de opera in, in Nederland. Um, ja. ja, lange tijd ook heel erg populair natuurlijk. Eigen, eigenlijk nog altijd, toch wel? Ja ja hoor, ik merk het toch wel op concerten en uh, wat er vanavond te horen zal zijn in Beverwijk, in de kerk dat zijn een aantal collega's die dan dat uh, mij aanbieden er zal toch heel veel uh, opera te horen zijn ik doe zelf ook een aantal fragmenten met onder andere Miranda van Kralingen Elisie Kaluwaerts en Frank van Aken en uh, ja ik, voor de rest ben ik benieuwd ik mag niet alles weten natuurlijk, want het is een verrassing maar opera, ja ik merk het op concert het is nog steeds zeer populair. En Vindt u dat zelfs zo leuk om te doen? Uh, ik vind het leuk als ik, uh, als ik me er prettig in voel. Wat, wat voor mij het, het uh, belangrijkste is... Dat ik een, een, een, als ik een operarol zing, dat het een rol is die ik aan kan. Die in mijn stemtype zit. En het is, op dit moment is dat Mozart. Uh, ik ben een echte Mozart-bariton, vind ik. Ik ben een bas-bariton. Ik ben geen Verdi-bariton. Maar een echte Mozart-bariton. En daar voel ik me heel prettig uh, bij. En als ik dan klassieke muziek zing... zoals uh, morgen de Christuspartij en de Matthäus-Passion Bach... Vind ik ook heerlijk om te doen. Mm -hmm. Liederen. Ik heb, uh, nog niet zo lang geleden heb ik Dichterliebe opgenomen. Van Schumann, uh, Mahler. En uh, ja, Matthäus is ook opgenomen vorig jaar. Dus, uh, ah. ja, ik, ja, ik, ik hou van het vak. Dus uh, ik probeer het allemaal zo goed mogelijk te doen. Hebt u eigenlijk maar weleens... wel binnen mijn grenzen. Ja. Binnen mijn grenzen ja. He, heeft u eigenlijk wel eens uh, ook gewoon uh, uh, ja, klein kunst of, of misschien zelfs wel popmuziek gezongen? Jawel, ik ben begonnen. Ik ben met het Metropoolorkest begonnen. Ik, uh, ik, ik studeerde aan het consultorium in Amsterdam. En vond dat ik... Uh, nou ja, ik moest mijn eigen studie betalen. Dus ik heb overal uh, allerlei baantjes gedaan. Maar ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik uh, de kans om uh, in de eerste musical... die in Nederland opgevoerd werd, een, een klein rolletje te doen in My Fair Lady. Het was destijds nog met Sonneveld en Kaart. En uh, ja, degene die het, die het orkest en het koor samenstel, mede samenstelde... Was als Dolf van der Linden, oprichter van het uh, Metropoolroquest. Mm -hmm. En bij hem heb ik erg veel lichte muziek gezongen. Veel uit musicals, maar ook ballads en dergelijke. Ja, ja. Daar is het mee begonnen, ja. ja. En hoe, ben, hoe bent u überhaupt ooit zanger geworden? Dat komt eigenlijk door mijn opvoeding. Mijn vader die was voorzitter van een groot opera-koor, amateurkoor. had een prachtige basstem. En als ik dan getraind had in de duinen met de atletiekploeg... Uh, uh, op zondag, dan kwam ik, uh, kwam ik thuis tussen de middag. Dan had je twaalf boterhammen op die leeftijd. Je had heel hard getraind. En, uh, en toen stond het, uh, ja, het Bel canto programma van Brussel stond altijd aan. Dus op de radio? Het, op de radio en dat werd, ja, dus de muziek en de liefde voor de muziek... is door mijn ouders uh, wel uh, gevoeld, ja. U hoorde ja. die stemmen uit de radio en u dacht, ik wil dat ook. Nee, nee, nee. Ik, ik merkte dat ik ook wel een stem had. Dus ik ging gitaarles nemen en ik zong rock'n'roll. En uh, toen kwam ik op, uh, op... een gegeven moment wist ik niet wat ik wilde worden. Toen ben ik met een aantal vriendjes naar de kweekschool gegaan. In Haarlem, de pedagogische academie heet dat tegenwoordig. En uh, daar werd een schoolband opgericht. En daar zong ik Dixieland en rock'n'roll. En op een van de schoolavonden was er... Het uh, was natuurlijk weer een meisjesschool waar je dan optrad. Er was de moeder van een van die leuke meisjes. En die zei... Uh, Meneer Bakker, of Marco, je hebt een, een goede stem. Je moet zangles gaan nemen. En ja, dat heb ik toen gedaan. Ja, ja. En nu zijn we, uh, wat is het, 50 jaar verder. Een stukje verder, ja. ja u, u hebt in, in die 50 jaar natuurlijk heel wat mensen ontmoet. Wat is de bijzonderste ja. ontmoeting die u is bijgebleven? Uh, dat was eigenlijk uh, met, met, uh, met uh, het Koninklijk Huis uh, van Engeland. Uh, ik had een voorstelling in Glasgow van de uh, Mary Widow... en uh, een van de hoofdrollen. En, uh, toen werd ik voorgesteld aan het Koninklijk Huis. Die waren, uh, volgens mij is trouwens de liefde voor, het Koninklijk, uh, voor, het, voor de muziek... bij het Koninklijk Huis in Engeland opgehouden te bestaan... Uh, bij de dood van King George. Maar ja, dit is dit terzijde. <lacht> uh, ik denk niet dat ze in slaap gevallen zijn... want het was een levendige voorstelling. Maar ik werd... aan uh, en de queen voorgesteld. Dat uh, was een voorstelling met de Schotse adel. En, uh, en toen... De... Uh, toen zegt, you have a slight American accent. Ik zeg, ja, dat komt. Ik was toen getrouwd met een Amerikaanse zangeres. Ik zeg, daar komt dat door. Enfin, zij ging met de Schotse adel verder. Toen kwam prins Philip. En die zegt, where are all those marvelous ballet girls? Ik zeg, they're in the wings, sir. Would you like me to introduce you to them? Toen zei hij, later when Ma'am's finished. En toen ging ma'am, dus de, de Engelse koningin... ...ging met de Schotse adel naar een andere zaal. En toen kwam uh, haar echtgenoot kwam in de coulissen met, met de dames... Uh, uh, Prettig praten. Even met ja. de balletmeisjes praten. Ja, dat ja, was ook leuk. Ja. Dat was heel gezellig, heel ontspannen. Ja. Dat is een van de ontmoetingen. Ja, je komt natuurlijk ja. de grootste mensen tegen. Ik was laatst in New York en ik zat in een taxi met mijn vrouw. En uh, we reden langs Carnegie Hall. En, uh, en toen zegt uh, de chauffeur: This is the famous Carnegie Hall. Ik zeg: Ja, tegen Willeke. <laughs> Daar heb ik een chauffeur gezongen met de Berliner Sinfoniker. <laughs> dat zijn leuke dingen. Die vergeet je, maar die, die heb je natuurlijk wel allemaal mee. Ik kon hij ook niet weten, die chauffeur. He? Nee, nee. nee. nee. En ik gaat heb met... het ook niet aan hem verteld hoor. Nee, nee, nee. Het gaat met u beiden ook goed? Ja, heel goed. Ja, okay. ja, ja. We zijn lekker bezig nog in ons uh, beide. In... Willeke gaat uh, uh, filmen in Brussel en in Nederland geloof ik. En ik ga volgende maand even tien dagen in Schotland in de bergen wandelen... als zij, als zij aan het filmen is. Ja. Dus, ja. Ja. Ja. Maar eerst vanavond. Uh, bijzondere ja. avond natuurlijk. Ik, ik wens u ja. een mooie avond en nog heel veel jaren in de carrière ook. Dank u wel. Marco ja, Bakker, dank. Ik zeg het nog even om 8 uur vanavond... in de Grote Kerk in Beverwijk is dat concert. En veel plezier ook. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws, gaat u meer over horen de komende uren. Um, Nieuwe bondscoach natuurlijk aan het roeren bij Oranje. Ronald Koeman. Oefeninterland tegen Engeland staat op het programma. Het is een van de vier oefenwedstrijden die Nederland de komende tijd speelt. Koeman uh, is het, uh, voor hem is het de kans om allerlei selecties natuurlijk uit te proberen. De wedstrijd is uh, om kwart voor negen ook te volgen hier op NPO Radio 1. Vandaag is een tweede regiezitting in de rechtszaak tegen Michael P. Die wordt verdacht van het verkrachten en het vermoorden van de Utrechtse Anne Faber. In de eerste zitting, die was in januari, werd al bekend... dat deze Michael P. een bekentenis heeft afgelegd. In de daaropvolgende verhoren heeft verdachte, kort samengevat... verklaard dat hij Anne Faber op 29 september 2017... de dag van haar verdwijning, van haar vrijheid heeft beroofd... haar heeft verkracht en om het leven heeft gebracht... Verdachte is uitvoerig gehoord en heeft stap voor stap verklaard... wat er volgens hem is gebeurd. De recherche doet eigen onderzoek en onderzoekt daarnaast... of verdachte in die verhoren wel steeds de waarheid heeft verteld. Ja, u kent die zaak misschien nog wel. De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht ging uh, op die vrijdag... een eind fietsen, verdween. Haar lichaam werd twee weken later teruggevonden... in een natuurgebied bij Zeewolde. En ook een nieuwe zitting vandaag in het holleder -proces. De zus van Willem Holleder, Astrid, werd vorige week ook al twee dagen verhoord. Maar die laatste zitting werd gestopt omdat Astrid te moe werd. Vandaag staat de inhoudelijke behandeling van de nieuwe tapes op het programma. Justitie-redacteur Remco Anderka is aanwezig bij die rechtszaak. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er op die nieuwe tapes te horen eigenlijk? Daar zouden belastende uitspraken van Willem Holleder op te horen zijn. Het gaat om 16 gesprekken die Astrid eerder stiekem heeft opgenomen met haar broer... maar pas laatst heeft ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Volgens haar is te horen hoe Holleder zit te lachen om de dood van zijn zwager Cor van Hout... die hij ook zou hebben laten vermoorden. Hij zou op band ook de naam hebben genoemd van een van de betrokkenen bij die liquidatie. Nou, die man is vorige week meteen aangehouden. En op die bandjes zou ook te horen zijn hoe Holleder zich zorgen maakt... dat een andere crimineel een boekje open doet over hem. Volgens Astrid allemaal zeer belastend materiaal. Maar of dat echt zo is, dat horen we hopelijk vandaag. Uh, het, op, het OM uh, ja, wil delen van die bandjes gaan afspelen... en Willem Holleder daarmee confronteren. Maar de vraag is of dat gaat lukken... omdat uh, de geluidskwaliteit nogal matig is. En is het ook nog zo dat die advocaten... die mogen nog verder met dat verhoren ook van Astrid Holleder... Ja, die hebben ja. Uh, vanochtend nog een aantal aanvullende vragen... die ze eerst mogen stellen en uh, daarna zal het gaan over de bandjes. Vorige keer was er heel veel publiek daar, hè? Uh, niet iedereen kon zelfs naar binnen. Is daar nu iets voor geregeld? Ja, er stonden, de afgelopen zitting zagen echt lange rijen voor de deur. Dus heeft de rechtbank vanaf vandaag een extra zaal geopend voor publiek. In de gewone rechtbank in Amsterdam. Uh, via een videoverbinding kunnen mensen daar dan alsnog uh, de zaak tegen Willem Holleder volgen. Uh, de rijen hier uh, nou, die zijn enigszins beperkt. En ik hoor uh, dat het um, uh, daar op de Parnassusweg, de gewone rechtbank, uh, ook uh, redelijk rustig is. Dus er lijkt uh, genoeg ruimte te zijn. Ja vanaf vandaag. Goed, later vandaag meer over die uh, zoveelste zittingsdag in het Holledenproces. Remco Andringa was dat. Dan ga ik naar Karel Johan de Zwart, die zit hier een paar meter verderop in een andere studio, ja. om te vertellen wat er uh, in Spraakmakers zit. In Spraakmakers? Uh, ja, eigenlijk een uh, hoog voetbalgehalte zou je kunnen zeggen. Want we gaan met uh, presentator Sander de Kramer, die heeft uh, een paar voetbalschoenen bij zich, namelijk de laatste van Johan Cruijff. En die gaat die veilen uh, om daarmee, met dat geld dat dat gaat opleveren, een uh, school in Sierra Leone te bouwen. En we gaan het hebben over over Elite Pauper. Dat is een boek dat uh, vandaag uh, gepresenteerd wordt. En uh, daarin zien wij de wereld door de ogen van een voetbalhooligan. Goed, dat in Spraakmakers met vaste onderdelen. En Karel Johan de Zwart dus. Iets na half tien begint hij, want uh, Elisabeth zit hier al klaar... met een overzicht van het allerlaatste nieuws. En uh, nou ja, dan wens ik u een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemorgen. NTO Radio 1. Het NOS-journaal. De Consumentenbond en Samsung staan maandag tegenover elkaar in de rechtszaal. De bond eist dat Samsung zijn smartphones vaker van updates voorziet. zodat ze goed en veilig blijven werken. Eerder spande de Consumentenbond al een kort geding aan. maar de rechter vond de zaak te complex voor zo'n korte procedure. Het kabinet moet meer oog hebben voor het midden- en kleinbedrijf, schrijven ondernemers in een open brief aan premier Rutte. Ze klagen onder meer over de hoge OZB voor bedrijven en de kosten bij ziekteverzuim. De Amerikaanse Senaat heeft een nieuwe shutdown afgewend. Na het huis van afgevaardigden ging de Senaat akkoord met een begroting tot eind september. Daarin wordt onder meer geld gereserveerd om te beginnen met de bouw van een muur langs de Mexicaanse grens.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 En Edwin Evers stopt eind dit jaar met zijn ochtendshow op Radio 538. Dat maakt hij in zijn eigen programma bekend. Evers vindt dat hij na 21 jaar ochtendradio toe is aan een ander leven. Het programma Evers staat op, begon in 1998 op 3FM... en verhuisde twee jaar later naar Radio 538. Het weer veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het westen wat motregen vallen... en het wordt ongeveer 9 graden. ANW Verkeersinformatie. Problemen zijn er nog op de A27 van Breda naar Utrecht na een ongeluk bij Lexmond. Er staat video vanaf knopend Gorkum 8 km met drie kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, betekent dat er nog één rijstrook open is. Verkeer vanuit Breda kan het beste omrijden vanaf Gorkum over de A15 en de A2. NPO Radio 1. KRO NCRW. Evers stopt, Belen irriteert, des te meer reden om spraakmakers te kiezen. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en alvast een hartelijk welkom voor alle 538-luisteraars... die volgend jaar natuurlijk massaal naar Spraakmakers verhuizen. Alvast een waarschuwing. In het eerste deel van Spraakmakers gaat het veel over de dood. Hoe moet je als krant omgaan met het nieuws dat een man vanaf de publieke tribune... in de Tweede Kamer springt om aandacht voor zijn zaak te trekken? De ochtendkranten deden het allemaal anders. En daar gaan we het over hebben met Angela de Jong van het AD... Goedemorgen Angela. Um, en we gaan het hebben natuurlijk inderdaad over Edwin Evers... die dus na 21 jaar stopt met zijn ochtendshow bij 538. Ben jij een vaste luisteraar of niet? Nee, ik ben geen vaste luisteraar. Want ik zit heel weinig meer in de auto's ochtends. Uh, en als ik dan zit, ja, ik word ouder dan luister ik Radio 1. Zo erg is het. Um, nou, maar het is wel erg. een... Is oh. <laughs> oh, was, ik oh. zei het met ironie, hè. Oh, okay. het, uh, het, het is wel uh, de markering van een moment. Want uh, hoe je het ook wint of keert. Hij was in 21 jaar uh, heel vaak spraakmakend. Um, en uh, hij had net een uh, uh, verklaring waar de emotie uh, zo ongeveer door je uh, speakers van afspatten. Ja. Dus dat raakte me wel. Straks meer over Edwin Evers en Giel Beelen in het Mediaforum. Spraakmaker van de dag is presentator Sander de Kramer. Jij luistert natuurlijk Standaard Radio 1, hè Sander? Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, ja. Het is ook echt veel Radio 1. Ja. Dan, ben je, dan ben je goed op de hoogte in ieder geval. Uh, ja, dat klopt. In stand.nl gaan we het hebben over de actie van coöperatie Vrije Laatste Wil om een poeder beschikbaar te stellen aan haar leden dat gebruikt kan worden bij euthanasie. Het OM onderzoekt nu of de coöperatie daarmee strafbaar is vanwege hulp bij zelfdoding. De stelling vanochtend is coöperatie Laatste Wil is een criminele organisatie. Radio standpunt horen op 0800 1101. Ja, want justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar coöperatie Laatste Wil. En die organisatie maakte bekend een humaan en legaal verkrijgbaar zelfdodingsmiddel voor haar leden te hebben gevonden. Vorige week werd bekend dat een 19-jarig meisje Ximena zelfmoord had gepleegd met een middel dat in verband wordt gebracht met Laatste Wil. Justitie wil dat de coöperatie direct stopt met haar activiteiten. Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek... naar de coöperatie Laatste Wil. Wat de coöperatie op dit moment aan het doen is, is in strijd met die wet. En daarom grijpen wij op dit moment in. Ik snap dat niet, er is gewoon een 19-jarig meisje dood. We gaan het gesprek aan, we zijn uitgenodigd voor aanstaande maandag... om het gesprek aan te gaan. Twee gram is al genoeg voor iemand om zijn eigen leven te beëindigen. Ja, wettelijk is het zo dat euthanasie alleen door dokters uitgevoerd mag worden. Maar zo'n 60% van de Nederlanders vindt dat ze recht hebben op zelfbeschikking bij hun levenseinde. Volgens de corporatie Laatste Wil. Maar bij hulp bij zelfdoding, uh, ja, dat is strafbaar. En Laatste Wil zegt het middel niet te kopen en verspreiden. Dat doen de leden onderling. Nou, justitie denkt daar dus anders over. Uh, ja, Sander de Kamer, uh, de corporatie Laatste Wil is een criminele organisatie. Zeg jij eens of oneens Ja, die vind ik wel erg, uh, erg, erg hard hoor. Ik. Uh... Ik vind het heel moeilijk. Ik vind dat. Uh, het is. Het, als mensen geen euthanasie krijgen en mensen zien zelf echt geen, geen hel meer in het leven. En mm -hmm. En dat kan ook vaak met ziektes te maken hebben. Ja, dan willen ze eruit stappen. En dan is dit wel een hele humane manier, weet je, die, uh, ja. die, die poeder. Maar goed, en... in dit land is heel bij zelfdoding uh, verboden. Dat tenzij klopt. je een dokter bent, of tenzij er een uh, sprake is van een noodsituatie. Ja, maar nu heb je dus ook veel ouderen die reizen naar Mexico. En in Mexico is het heel makkelijk om aan Nambutal te komen. Dat is een middel dat, uh, dat wordt verstrekt, onder andere om, om huisdieren mee te laten inslapen. Ja. En dan boeken mensen zo'n reisje. En dan heb je echt Nambutal-hotelletjes waar mensen dan, uitstappen in plaats van dat ze het uh, dat ze het gewoon uh, in, in huiselijke kring kunnen doen. Het is het is het is best wel pittig. Ik vind het een hele moeilijke discussie. Ja. Sommige mensen reizen ook naar naar naar Zwitserland, waar het ook heel makkelijk is om uh, om een einde te maken aan je leven als je het echt helemaal niet meer ziet zitten, bijvoorbeeld door uitzichtloos bestaan. Ik, ik, vind het, ik vind het te heftig, om, ik vind het te ver gaan om ze een criminele organisatie te noemen. Nou ja, maar soms... de, de, de gedachte daarachter is dat als het strafbaar is, uh, dan maken ze zich schuldig aan uh, inderdaad strafbare feiten. En dan ben je dus een criminele organisatie. Nou ja, daar, daar, formeel heb je daar dus gelijk in. Maar nou ja, ik vind juridisch. hem wel heel. Ja, juridisch je wel vindt maar hem wat ik vind, keel. Ik vind hem heel. Ja, ik vind hem te keel. Ja, Angela de Jong van het AD. Uh, nou, ik luister met open mond naar Sander. Want zoveel weet ik niet van de materie. Maar dat er mensen naar Mexico gaan om dit te doen... dat ja. is, uh, verbaast me echt uh, enorm. Um ja, ik, ik, Het zal een juridische term zijn dat uh, criminele organisatie uh, ze voorzien in een behoefte, uh, maar ja, als er een 19-jarig meisje uh, op deze manier sterft, geloof ik toch dat er ook iets niet helemaal goed zit Dan moeten ze het gewoon even goed naar zichzelf kijken. Ja. Is mijn mening. Ja, ja, kijk, ik, zeg jij criminele organisatie of niet? Nee, dat lijkt dat me. Dat, dat zal het OM zoals als ze zo noemen, maar dat zo zien we ze natuurlijk niet. Criminele ja. organisatie denk ik eerder aan een motorclub of zo. Ja. Kijk, het krijgt natuurlijk een extra lading omdat het meisje 19 jaar was pas en heel leven voor zich en dan denk je oh, was dat meisje niet te redden? Hadden we niet alles kunnen doen? En was het niet linksom of rechtsom nog, nog, nog goed te komen? Ja. En. Dat maakt het natuurlijk extra cru. Maar goed, dat was dat, dat, was dat meisje. Uh, het gaat er nu natuurlijk om of het verstrekken van informatie... over dat middel, hè, dat dat bestaat. Het faciliteren van dat mensen dat kunnen aanschaffen. Niet het verkopen, maar het faciliteren van de aanschaf. Mm -hmm. Of dat een strafbaar feit is uh, in dit land. Dat is volgens mij de vraag uh, waar het hier nu om gaat. Laten we even luisteren naar Petra de Jong van Corporatie Laatste Wil. Zij zei gisteren in Nieuwsuur het volgende. Het is natuurlijk wel bizar. We worden eigenlijk een beetje neergezet als een criminele organisatie. En uh, ik weet zeker dat onze leden zich daar absoluut niet in herkennen. Het zijn er 23.000. En dat zijn allemaal mensen die het idee hebben die het, dat het een recht is aan het eind van het leven de zelfbeschikking te kunnen hebben over ook hun eigen keuzes aan het eind van het leven. Ja. Ja, laten we eens even kijken wat u in het land daarvan vindt. Er komen veel reacties binnen, ook vanuit onze community, op de stelling. Nico Onelet, hij zegt het is de christelijke lobby... die zelfbeschikking steeds in de weg zit. Net als de bevoogding in het abortus-issue proberen ze ook een vrijwillig gekozen levensbeëindiging... dwars te zitten en hun maatstaven op te leggen. Een Barrao Ferreira da Silva die reageert, die zegt... ik ben niet christelijk, ik heb ook geen andere religie... maar propaganda maken voor en het faciliteren van. Zelfmoord holt alle beschaving uit. Veel meer dan motorclubs en de macro-onderwereld. Zeer gevaarlijk dus. Walter Rodan zegt, als ik twee flessen 80% stro rum koop... en die in een half uur leeg drink en nog wat gespaarde medicijnen inneem... heb ik een goede kans daaraan te overlijden. Gal en Gal of mijn slijter om de hoek en de apotheek... zullen door de huidige overheid niet worden onderzocht op criminele activiteiten. Ja, zo kun je het ook zien. Uh, Jan-Erik Moske, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent lid hè, van de coöperatie Laatste Wil. Ja, ik ben een half jaar geleden lid geworden en het uh, sprak me enorm aan. Ja. En dat komt eigenlijk door twee dingen dat het mij zo aansprak... Eerst zag ik een uitzending van uh, De Wandeling... waar Herman van Veen, onze bekende liedjeszanger, componist... Uh, zeg maar, uh, de wandeling maakte. En toen hadden ze het over ouder worden. En toen zei hij van... ik en een zorginstelling en hulpeloos daar, daar uh, gaan dementeren... forget it. Uh, mijn vrouw weet waar het flesje staat. In de drankkast, links van de whisky. Dat triggerde mij al. Toen had ik zoiets van, nou, dat was heel wat. Mijn beide, zowel mijn moeder als mijn schoonmoeder die uh, zijn uh, op, op, eigenlijk ondraaglijk vind ik bijna mishandeld in de zorginstellingen. Mijn moeder en mijn schoonmoeder hadden allebei alle papieren voor euthanasie in orde, ja. maar waren beide niet meer in staat om dat aan twee doktoren zeg maar uh, bij goed bewustzijn. Uh, zeg maar, uh, te verklaren. Ja. Dus ze hebben het een lijdensweg moeten afleggen. Ja, ja. En mijn moeder heeft nog een aantal jaren... met zware gordelroos, de halve lichaam... Uh, onder de jeuk en poeder. Vreselijk. We zijn naar pijnfabrieken geweest. En van alles. Maar er mocht geen euthanasie... plaatsvinden. En dat was eigenlijk... een hel, want ze had duidelijk aangegeven... ik wil euthanasie, als het gewoon niet meer goed gaat. En wij wisten allemaal dat het het einde verhaal was. En ze is nog jarenlang in die zorginstelling gebleven. Ja. En voor mijn schoonmoeder... Was het maar twee maanden. Maar die twee maanden waren toch een leidensweg hoor. Dat zat ook getekend voor euthanasie. Ja. Waarom? Waarom ga je ouderen. Die gewoon eigenlijk hebben aangegeven. Wij willen niet doorleven. Zo pesten. En ze in leven houden. Want ze eten nog wel wat. En ze drinken nog wel wat. Het is, uh, het is een enorme kostenpost voor de maatschappij. De familie zit er niet op te wachten. En zij zelf de hoofdpersonen zeg maar in kwestie, die hebben ervoor getekend. Die zitten er al helemaal niet op te wachten. Nee. Dat, dat is mijn belangrijkste drijfje. Ja, dat snap ik. ik. Uh, ga ik stellen. even aan de andere ja. kant van het verhaal staan... als u dat goed vindt, want um, het gevaar dat natuurlijk wel loert... is dat het uh, nou ja, op, een, op een gegeven moment onzorgvuldig wordt. Nou, dat, be dat, uh, dat betwist ik ten zeerste, want ze hebben goede regels bij de coöperatie... Trouwens, 23.000 leden. Dat zou dan de grootste hele organisatie sinds de Tweede Wereldoorlog zijn. Ja, ik wou net zeggen, u bent ook een crimineel dan. Ja, en ik ben lid geworden. Kijk, ze hebben het wel goed gedaan, want het is een coöperatie. Mensen worden daar lid van. Het is een vereniging. En je moet een allerlei voorwaarden voldoen. Ja, dat is inderdaad, ja. Sorry. Je moet een half jaar lid zijn, minimaal. Dan moet je een verzoek doen en indienen of je het poeder kan, in huis kan krijgen. Dus dat kan je ten alle tijden doen. Op het moment ook van nou, ik ben nou 88. Ik weet niet hoe lang dit nog goed gaat, maar ik uh, doe dat verzoek. Ik wil dat middel, zou ik nu wel in huis willen hebben. Je hoeft niet meteen in huis te halen. En als je het in huis haalt, zeg maar, dan moet je een kluis hebben. Een kluisje uh, met een code natuurlijk erop. Uh, liever geen sleutel, want die kan iedereen vinden. Uh, uh, zodat het niemand anders erbij kan. En kijk, ik heb een, uh, mijn vrouw Yvette Olof, we, hebben samen, we zijn al 38 jaar bij elkaar. We weten wat we aan elkaar hebben. We zijn niet van plan om uit elkaar te gaan. Ik, het is al te laat voor een tweede of derde leg. Uh, dus wij weten wat we aan elkaar hebben. Ja. En wij weten wat onze wensen zijn. Ja. Nou vraag ik me wel af, want uh, uh, laatste wil was van plan om een avond te organiseren, of in ieder geval een bijeenkomst. Hè? 1100 mensen hadden zich daarvoor aangemeld. Uh, daar zou dan dat ja, middel via een constructie uh, hè, op zo'n manier, zodat niet de corporatie laatste wil dat letterlijk zelf verkoopt aan haar leden, maar via een constructie zouden jullie dat kunnen inkopen. Dat gaat toch wel wat verder dan? Wat u nu het schetst? Nou ja, je moet op een gegeven moment wel aan het spul komen. En dat meisje, wat steeds in verband wordt gebracht met uh, laatste Beeld, punt nu, mm. dat is een beetje. Die heeft het zelf blijkbaar kunnen vinden op internet. Dat is helemaal. Ik was helemaal geen lid van laatste Nee, zeker. Laatste maar punt maar punt ze is wel nu. op het idee gekomen door de coöperatie laatste wil. Dat was ja, wel haar maar, inspiratiebron. Je, je, je hoeft alleen maar... Ieder, ieder, de jongeren kunnen het beter googlen bij oudsje. Ik ben ook net 65 geworden. Ja, ja. Ik bedoel, de jongeren die vinden... Ik bedoel, je, kan, je kan naar België twee uur rijden... En dan heb je inmiddels bij de apotheek, die kan Tuurlijk, je gewoon halen. Dat kan altijd, maar ja, het gaat erom je halen, uh, of je als corporatie... Uh, nou ja, dit actief moet uitdragen. Jan-Erik Moske, ik ga u bedanken voor uw bijdrage. Ja. Helene Dupuy, ja. u was lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer... en uh, u studeerde theologie, u was hoogleraar medische ethiek... en voorzitter van de ja. Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Goedemorgen. Ja, het was wel in de ijstijd, hoor, overigens, <laughs> maar... Oh ja? Is okay. ja. Wat, wat vindt u van de stelling? Nou ja, kijk... Um, wat ik zou denken als overheid is, ga nou met die mensen om de tafel zitten. Het is hier werkelijk. Een, uh, hier is sprake van het zeer. Uh, ernstig probleem waar heel veel ouderen mee tobben. Uh -huh. En om nou weer de zweet van het strafrecht erover te laten gaan... ik vind het gewoon heel onverstandig. Uh. Omdat je dan ook elke controle verliest, want dan duikt het natuurlijk onder. En ik vind, ik vind werkelijk dat er uh, in andere landen, wat ook in andere landen al is... er moet een manier te vinden zijn waarop mensen die dat echt willen... Uh, een eind aan hun leven kunnen maken. En ja, ik moet zeggen dat maar één adolescent de hele discussie totaal zou moeten op zijn kop zetten... dat wilde mij toch niet in. Ik weet niets van het meisje, het is heel droevig... maar misschien was er anders van een flat gesprongen. Je weet het goed niet. En dat kan je niet aan de, aan de, de, de coöperatie verwijten, vind nee. ik. Maar het betekent wel dat we er zoveel mee moeten omgaan. En dat is in ieder geval niet het geval... wanneer je uh, de overheid nu doet... weer als een zedemeester met het stafrecht aan. Kom. Nee, de loop je eigenlijk zou je kunnen zeggen... misschien wel uh, twee Discussies op twee niveaus. Namelijk, enerzijds heb je het strafrecht en zoals we het formeel geregeld hebben, anderzijds is er de samenleving waar misschien andere gevoelens uh, over heersen. En dat is volgens nou ja, mij ook een is, beetje uh, de spanning uh, in ja, dit verhaal. Dat is precies, uh, ja, dat is heel goed dat, dat u zegt dat dat klopt. Want nou, dat artikel 294 wetboek van strafrecht dat dat is uit een hele andere tijd. Het uh, uit een Nazi-artikel ook. Uh, en. Um, daar is in de samenleving niet veel draagvlak meer voor. Nee. Hoe je het dan wel moet regelen is een andere vraag, maar kijk, dit is gewoon de slechtste manier. Om ja, want, en die vraag van hoe je het dan. wel moet regelen, dat is natuurlijk ingewikkeld, want hoe blijf je zorgvuldig? Sander de Kramer hier aan ja. tafel wil even wat uh, zeggen. Ja, ik ben daar helemaal anders ook tegen aan gaan kijken, tegen dit uh, onderwerp. Nadat ik uh, een interview heb gehad met een meisje dat een documentaire heeft gemaakt, moeders springen niet van flats, en haar moeder die, had, die, die leed ondraaglijk, had ontzettend de pijn had psychisch enorme problemen... en wilde maar één ding, die wilde gewoon echt uit het leven. En uh, de dokters die gaven daar maar geen toestemming voor. Ze heeft alles geprobeerd en ze zei... uiteindelijk zal ik dan van een flat afspringen. Ze zei het van tevoren, ze heeft het gedaan. Waarbij uiteindelijk heel veel mensen in die flat het hebben zien gebeuren... hebben daar een trauma aan overgehouden en dan denk ik bij mezelf... Dit vind ik bijna pas crimineel. Een vrouw zo lang, zo enorm laten lijden. Ja. Mijn moeder zei altijd, beesten hoeven niet te lijden. Mensen mogen ook niet lijden. Mevrouw Dupuis, ja mooi, justitie is een strafrechtelijk... Ja, nou ja. Ja, maar... ja, nou ja, kijk, het is, ik, wat, wat hier blijkt is dat men toch geen respect heeft voor de mening van uh, de burger. En ja. uh, het maakt mij niet uit hoeveel te zijn. Maar het is toch een hele oude gedachte dat de, de overheid zich niet in alles moet mengen... Hè, wat een individu in zijn leven wil en meemaakt. En hier bij Voorkeur ook niet. Dus ik vind dit echt zo buiten de orde wat we nu aan het doen zijn. Ik vind, en ik vind het dus heel erg onverstandig. Omdat ik denk dat ze gewoon om de tafel moeten gaan zitten en iets slims moeten gaan bedenken. En... Uh, dan haal je de, de angel uit het probleem. Uh. Die er een beetje in zit. doordat dat uh, algemene beschikbaarheid natuurlijk ook uh, betekent... dat bij groepen terecht komt, daar iets liever niet wil. Maar er uh, moet wel iets anders gebeuren dan dit. En ik ben het eens met al die mensen die zeggen... Dat om hier met, van een criminele organisatie te gaan spreken... is volkomen absurd. Ja, maar uh, Petra de Jong van de coöperatie Laatste Wil... heeft ook gezegd dat als haar club uh, verboden wordt... dat ze dan alsnog dat middel publiek gaan maken. Uh, de naam daarvan en, Ja, nou ja uh, dat gegevens. kan. Ik denk dat, het al, ik denk dat het al bekend is. Ik weet zelf niet... Ik ben niet op zoek gegaan. Ja. Maar ik denk wel dat dat zoiets komt natuurlijk. Dus dat hou je toch niet tegen. En juist daarom is het zo belangrijk dat je met betrokken partijen en een aantal mensen die er verstand van hebben om de tafel gaat zitten en gezegd... Ja. nou hoe lossen we dit nou op? En in ieder geval niet via een uh, strafrechtelijk onderzoek. Hartelijk en dank. Zeker niet via, ja, okay, graag gedaan. Dank u wel. Ja, We moeten even verder naar Wim Anker, advocaat van Albert Hering. En die werd eind januari door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf voor hulp bij uh, de zelfdoding van zijn 99-jarige moeder. Uh, het OM. Goedemorgen, meneer Anker, trouwens. Goedemorgen. OM bekijkt of De Laatste Wil. mogelijk een uh, criminele organisatie is. Hoe lastig is dat in dit geval te bepalen? Ik vind dat. Uh veel te zwaar aangezet. Het OM zet de zaak op een veel te zwaar spoor, criminele organisatie. Aan de andere kant uh, heb ik ook in het verleden al contacten gehad met de coöperatie... dat ja. de Hoge Raad de grenzen heel strak getrokken heeft vanaf 2008. Dus ik heb gezegd, het is een glibberig terrein uh, en wat de coöperatie nu doet... en vooral de leden die het middel in een kluis krijgen en dat vervolgens... Verder verspreiden uh, vallen onder artikel 294 lid 2. En ook de betrokkenheid van de coöperatie kan via medeplichtigheid medeplegen ja. een probleem worden. Want in één regel gezegd, de Hoge Raad heeft in 2008 gezegd, en dat staat nog steeds, iedere gedraging is strafbaar, waardoor de zelfdoding mogelijk of gemakkelijker wordt gemaakt. Ja. Nou, ja. U, u hoort het al, dat valt zo verschrikkelijk veel onder. Dus men moet heel voorzichtig zijn op ja, dit punt. Maar dus moet je concluderen dan... dat formeel gezien uh, de stelling... dat de laatste wil een criminele organisatie is... dat je die met eens moet beantwoorden. Nou, dat gaat uh, wel heel erg ver. De, de coöperatie uh, zit Nou ja, juridisch glibberig. dus, hè? Het zit op een glibberig terrein, maar dat je dat een criminele organisatie uh, noemt alleen al, dat is stigmatiserend. En het OM moet zich juist terughoudend opstellen, maar dat doet het niet. Dus ik vind dat veel te zwaar. Maar kijk, ik heb wel tegen de coöperatie gezegd, Albert Heringa, een man met een groot hart die liefdevol zijn moeder helpt, zit nu al acht jaar uh, in, uh, in de procedure verwikkeld. Dus het OM zit er bovenop en dat weet je. Ja. En dat weet de coöperatie ook als Albert Heringa al zo gevolgd Zeker, wordt. Ja. En zo'n harde uitspraak van het den krijgt. Ja, dan moet je gewoon voorzichtig zijn. Ja, waarom zit het OM hier zo dicht bovenop? Dat is natuurlijk niet voor niks. Dat heeft te maken met dat we daar heel zorgvuldig mee moeten omgaan als samenleving, denk ik ook. Ja, het OM zegt ook steeds op alle zittingen. Uh, we hebben een WTL. Daar heeft de die is van 2002... Daarin heeft de arts de centrale positie. En de ruimte voor een burger maken we zo klein mogelijk. De angst is er dat er misbruik wordt gemaakt. Maar dan zeg ik, ik zit al dertig jaar op het grensvlak van leven en dood juridisch te werken. Ik ken geen voorbeelden van misbruik. En bovendien, als een burger al misbruik maakt... zijn er heel veel artikelen in het wetboek van strafrecht die je daarvoor kunt gebruiken. Dus ik vind het koudwatervrees. Het parlement moet het oplossen met de samenleving. Ja en niet de strafrechter, niet altijd weer die strafrechter... ultimum remedium, ophouden. Dank u wel, Wim Anker. Maarten Jan van Nuenen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van de stelling? Bent u het eens of oneens met de stelling... coöperatie laatste wil is een criminele organisatie? Informeel formeel gezien ben ik het gewoon eens met de stelling. Oké. Okay. Ik heb namelijk niet een criminele organisatie... heeft u gedaan dat... Is ik denk dat dit is heel lastig te verstaan. Uh, ik kom in ieder geval uh, ja. niet helemaal eruit. Dus um, ik moet u helaas even neerleggen. Um, gaan we naar de volgende beller. Goedemorgen, stamp.nl. Nou, toen blijkt er helemaal niks meer te zijn. Um, laatste wil uh, is een criminele organisatie. Ja, hier aan tafel. Wat vinden we uh, van de opmerking van uh, meneer Anker vooral? Die zegt als jurist eigenlijk... Uh, ja, dit is wel heel erg strak. Salma de Kramer. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is het. Het was wel uh, bizar voor mij, want net werd de wandeling genoemd over Herman van Veen. Ik heb ja. zelf een wandeling gehad met een meneer, en uh, zijn vrouw leed aan uh, ondraaglijk oorzuizen. Dat, uh, dat was voor haar was dat, uh, was dat onhoudbaar. Zij heeft jarenlang geleden, en uiteindelijk heeft hij haar, wilde hij bij haar zijn, en dat mocht niet. En toen heeft hij ja. echt hotelletjes moeten nemen, en heeft zij in, is zij in. in alle stilte alleen gestorven. En dat vond ik zo'n aangrijpend verhaal. Toen dacht ik echt van, ja jongens, het is nu... Ja. Het, is, het, is, het is de, de 21 ste eeuw. Laten we, laten we wel eventjes, als mensen echt niet meer kunnen... en niet meer willen, laten we dan er geen ondraaglijk lijden van maken. Ik vind ja. het echt euh, achterhaald. Goedemorgen, Stan.nl. Goedemorgen, dit Adriaans uit Amsterdam. Hallo. Nou, ik zou, ik zou willen zeggen, ik vind het vindt geen criminele organisatie... maar ik vind het wel geen morele organisatie, hm. want zij gebruiken een stof... die mogen ze wel legaal kopen. Ja. En wie zegt nou dat als, je, dat als iemand dat nou uh, uh, bestelt... en die doet het in iemand anders uh, zijn drankje... en is maar de vraag of, dat, of je dat uh, wel of niet kunt proeven... dan zou je zomaar iemand kunnen vermoorden. Ja, maar daar zijn meerdere manieren voor natuurlijk. Ja maar, ja, maar dat betekent nog niet, meneer. Ja, je kan ook natuurlijk tegen iemand zeggen... ...je moet gaan armen halen. Maar het gaat er mij even om... ...ik ben niet tegen euthanasie. Dat ben ik niet. Maar mensen moeten, moeten niet, ook niet zomaar worden vermoord. Hè? Dat gaat het niet om. Het gaat erom dat het, dat het op een eerlijke... ...en een nette en een sociale manier gaat... Oké, okay, hartelijk dank. Uh, ik denk dat we kunnen concluderen... dat het in ieder geval uh, zo is dat er in de samenleving... Nou ja, wel gevoelens heersen uh, hè, dat we dit op een goede manier moeten regelen. De vraag is alleen, en dat blijft gewoon heel erg ingewikkeld... hoe gaan we dat uh, dan doen? Want uh, de juridische werkelijkheid zoals die nu is... Ja, blijkt voor veel mensen uh, niet acceptabel. We gaan uh, even kijken naar het andere nieuws van vandaag. Angela, uh, jij wilt het nog even hebben over nieuws... dat Edwin Evers stopt na 21 jaar ochtendradio. Ja, dat is toch wel een momentje? Ja, hè? Want ik bedoel, uh, er liggen nu heel veel kansen voor andere dj's... om s ochtends uh, ook eens een uh, hoop luisteraars uh, te halen. Nee, het is natuurlijk heel knap dat die 21 jaar lang... de onbetwiste koning van de ochtend was op de radio. Ja, zullen we even luisteren? En het uh, team en de mensen hier bij 58 uh, laten weten... dat ik aan het eind van dit radio... Een jaar uh, uh, na 21 jaar ochtend show, ga stoppen met even stop op. Wat waren zijn kwaliteiten volgens jou vooral? Want jij was wel een luisteraar. Uh, ja, de ene uh, keer wat meer dan de andere keer. Hij kon heel erg een sfeer scheppen... zochtens, uh, uh, zoals ze dat ook bij VI kunnen... alsof je erbij zit. En uh, mee moet lachen met de rest. En ik weet ook dat er genoeg mensen waren... die allergisch waren voor dat uh, gelach op de vroege ochtend. Oh, oh. Ik vond het wel leuk. En hij behandelt op een laagdrempelige manier... heel veel onderwerpen. Ook heel veel showbiz dingen die mij dan ook altijd aanspreken. Uh. En, uh, en de, Fra de Frank de Boer-imitatie uh, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, als je, je, soms vroeg je af wie hij aan de lijn had... en of het nou echt die persoon was. Daar was hij natuurlijk meesterlijk in, echt. Ja. En zo lang, op zo'n hoog niveau, dat is echt heel knap. Ja. Sander de Kramer, ben jij ook zo, uh, nou ja uh, hoe zeg je dat, um, uh, bewonderend? Nou, ik heb af en toe echt gepraat... In mijn broek gepiest van het lachen om. Maar ik heb ook momenten gehad. dat ik dacht: van dit is zo verschrikkelijk flauw. En dan die lachzak erover. In. Oh, oh, oh, oh. en dan zette ik op een andere zender. Dus ik ben een beetje ambivalent in. Maar ik heb wel heel vaak heel erg gelachen om. En weet je wat het leuk is bij dit soort radio? is dat je, uh, je bent niet alleen in de auto. Je staat in de file. en je, bent toch, je hebt heel erg het gevoel van. dat je, dat je met meerdere mensen in de auto. Dat zit. Ja, dat je erbij hoort. Dat je erbij hoort. Ja. Ik zou eigenlijk niet weten. Uh, want hij, hij stopt nu dus in de ochtend. maar misschien gaat hij wel wat anders doen. Hij wilde de muziek in. Hij wilde meer in, met echt? de muziek doen. Ja, ja. ja oké. Okay. Ah, hij kan ook band, best he? aardig zingen. Ja, heeft die ja, bent. Ja. ja, zeker. Um, nou, ik ben benieuwd uh, waar we hem gaan terug horen. In ieder geval dan dus waarschijnlijk in de muziek. Zometeen zo nog ni meer nieuws uh, in het mediaforum over uh, de ochtendradio. En dan hebben we het over die stunt die Giel Bela uithaalde met uh, Tim Knol. Daar gaan we het uh, uitgebreid zo meteen over hebben. Want uh, wat deed hij? Hij uh, huurde een stripper in, hè? Ja. Het was niet het meeste uh, hoogstaande wat er afgelopen periode op de radio te horen was. En vooral wat na die stripper kwam. Want die stripper, dat is gewoon een foute grap. Maar ja. uh, dat moet ook kunnen. Maar vooral uh, hoe die er daarna zelf op reageerde, Giel. Dat ging vind ik, vond ik echt veel te ver. Oké. Okay. Nou, we gaan zo uh, gaan we dat eens eventjes uh, goed uitdiepen. Hoe dat zit. Zometeen uh, verder in Spraakmakers.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 Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi! HR-processen automatiseren doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. SD works, works, Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk. of shop online 350 modemerken. HR Payroll en Tax and Legal doe je samen met SD Works. SD works, works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 Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar Lilianenfonds.nl De nieuwe lul 2.0, nu in HP de tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Ga naar Lilianenfonds.nl